In Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd tegen kernenergie. De manifestatie op de Dam is een actie van onder meer GroenLinks, de Partij van Arbeid en Greenpeace. Naar verwachting komen er enkele duizenden mensen op af. Op internet tekenen al tienduizenden mensen een petitie tegen kernenergie. De initiatiefnemers willen dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe centrales. En ze pleiten voor meer schone energie uit zon, wind en water. De protest op de Dam begint rond 1 uur vanmiddag. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plaatsen nog vrij zonnig. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met kansen voor de regen. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Vanaf morgen is het overal vrij zonnig en wordt het nog iets warmer. Dit was...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 Wat een leuke muziek. Ik hou wel van gitaarmuziek. Oh, ik ben echt een gek. Gewoon gitaarmuziek. Laten we proberen even wat. Nou, oh, ik denk dat het is dames en heren. Speciale aanbieding. Ja, dat zou wel kunnen. Op de derde etage. Ja, wat is daar? Dames dus, en heren. Daar zijn de wattenbolletjes in de aanbieding. Wat? Oké, okay, nou, dat is ook best goed Ik uh, doe mijn servetjes, daar heb ik meer aan Maar ja, over winkeldiefstal gesproken ja. Ik weet het niet hoor, maar ik heb uit, uh, gelijk een pracht van een brug Maar OO uh, Tirolster Tijgertje en haar moeder Zijn opnieuw in de boeien geslagen die tijgertje, dat is, ze heet dus Tatjana Liefhebber. Ze is ja. 23 jaar. Die, die, die is dus afgelopen donderdag vertrokken uit een serie dat ze het allemaal niet meer aankon. Want ze was er helemaal klaar mee. Oh, nee, hè. Maar die, die heeft dus met haar moeder toegeslagen in een de supermarkt Delft... De twee hebben daar wat dingen achterover gedrukt. En uh, op het politiebureau zijn zij verhoord. En Tergtjes' moeder was net weer uit de cel wegens een eerdere winkeldiefstal. En de twee werden eind vorige maand in Naaldwijk opgepakt tijdens het shoppen. Dat is toch wel erg, hè? Wat de van Precies. Dat is echt nou ja, Maar dan ben je zo. helemaal zo bekend. We gaan het een beetje uitbuiten. We gaan lekker in de playboy staan. We ja. ontvangen een dom of zo. En dan heb je nu dit. Dat is toch wel heel erg. Nou, zeg. Uh, Zullen we aan tafel gaan, dan? Ja, sorry, ja. zullen we een dinertje doen? Wat een gedoe over het dinertje ook, hè? Oh, dan nou gaan ze de, de, de gaan ze er weer bij halen. Wilders natuurlijk en Hendrix, Leugenaars. Vandaag hebben we weer een hoop te doen in de kleedstaat van Nederland. Gelukkig hebben ze allemaal een mooi net pak aan. Want als ze tegen me je in hun gewone koffie zouden gaan zitten, daar, dan zou je eigenlijk denken: wat is het voor kinderachtig spel Wat ze nou aan het spelen zijn daar in de rechtbank? Met moskowitz erbij en oh, door de geert Wilders. Ik, ik, ik, je was het draad ik. Of kwijt. Ik was je draad kwijt, ja. ja, ja, ja, ja okay. het, is, uh, het is nu nog de vraag of de hele jury of de, de, de hele rechterzooi weer opge, opgedoekt moet worden. Dat er weer een nieuwe zootje aan moet worden gesneden. Maar dat, maandag gaan ze er verder over. Ja, tijdens een dinertje van raadsmin Tom Schalken, mede van voor de beslissing van het hof dat Wilders moest worden vervolgd, ge, hebben ze geprobeerd om de getuige deskundigen van de verdediging te beïnvloeden. Okay. Ja, het zit heel moeilijk in elkaar. Ja, dat kan het, allemaal niet hoor. Het, het gaat ook over, over helemaal niks ook hè. Het, waar ging het ook over? Heb jij nog in de gaten waar het nou over ging? Nou, volgens met... mij ging het er eigenlijk over dat hij haatzaaiende opmerkingen had gemaakt. Of zo. Of haat, ja, toch? Ja, zoiets was dat het. Dat was toch. het volgens mij, dat ja. Echt een hele belangrijke zaak waar het over gaat: over de, de, over de basisdingen in, in onze cultuur. Ja. En er zitten dan vijf of zes van die mensen die echt smakken geld verdienen. Er zitten met allemaal om één tafel om ja. dit zo'n heel belangrijk probleem op te lossen. Ja, want het is inderdaad, de, wat je inderdaad realiseert. Als er dus wat gebeurt En, uh, en je, je gaat het ambtelijk apparaat in Van hoeveel Zo. mensen er bezig zijn Zoveel veel mensen worden bezig gehouden het met het iets Het rondpompen van geld, weet je wel Dat is echt verschrikkelijk gewoon En dan worden ze laatst nog een keer uitgenodigd in de wereldrijd door Gaan ze er ook nog eens even over doorbomen ja. Ah. ja, precies sure. Nou ja, vandaag gaat er ook weer van alles gebeuren Ook in Amsterdam ja He, Want, uh, want uh, er is natuurlijk van alles gebeurd Gewoon in, in de wereld ja? En uh, er komt een hele manifestatie tegen Kernenergie hè hey? Kijk, daar hebben, we, daar hebben we... Dat zijn dingen die er echt toe doen. Want als je nu kijkt van... haatzaaien, Gaan we het weer Jongen. op ons eigen betrekken nu? Het gaat over Japan, jongens, hou eens op. Ja, nee, nee, nee, nee, maar politici als op Cohen... Ja? Uh, Emiel Roemer en uh, Marianne Thiemer gaan het woord nemen. Er wordt ook stilgestaan bij de slachtoffers van uh, Japan. Oh, ik en tienduizenden voorzitters van Schone Energie... hebben dus de afgelopen weken al in een petitie het kabinet opgeroepen... om geen vergunning meer af te geven voor nieuwe kerncentrales. Want die pro produceren levensgevaarlijk kernafval. Ja. En staan de overgang naar een schone energievoorziening in de weg. Al dus de ondertekenaars van de, van de petitie. Dus, dus uh, vanmiddag is het allemaal te zien op de Dam. Maar ik moet ook zeggen, ik ben dus afgelopen woensdag ben woensdag, ik naar de Kuip ja. gegaan. Ik ja. heb daar, voor, ik denk, ik ga het goede doel steunen. Ik uh, koop voor 5 euro een kaartje en ik ben daar naar de Arena gegaan. En ja. wat, wat was het leuk? Het was wel heel leuk. Ja? En ik heb uh, de toppers gezien live. Nou, je ziet bijna niks, maar het was wel heel leuk om mee te maken. Ja. Want er wordt gejuicht ik oh, er komt iemand aan. Maar je ziet echt van die hele kleine stipjes in de verte van, nou, dat zullen ze zijn. Ja. Er uh, waren geen grote schermen? Ja, twee, maar uh, de, de, daar werd de hele tijd dat iets te zien. Maar niet die mensen. <laughs> dat was wel een beetje jammer. Mm. Of een telefoonnummer naar je kon bellen om geld te geven. Yeah. Maar ja, het is, uh, ja, ja de, de, de toppers waren er. Uh, Jan Smit, de drie J's waren er. Uh, Walter Kroes was daar. Ah. En uh, weet die, uh, die, die pianist, uh, de Bouissonnier. Samen met die uh, Gladys Gray zong een liedje en zo. Dus dat was leuk. Het was van tevoren. Nou, toen begon de wedstrijd. Dat van die rechtse hobby's. Uh... Ja, maar toen gingen de wedstrijd beginnen. Dus toen kwamen de teams op. En toen werd het Ajax lied gezongen. Ja. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik dat hoorde. Maar er staan echt van die mensen. Dat is een heel gezin. Dat waren een beetje talkieachtig. Ja. Die stonden o, achter Pas mij. op, hè. Pas op. Pssst, niet. Nou, een beetje... Ja, ja. Die hmm, waren gewoon voor vijf veel, euro veel, lekker, de veel, hele avond onder hier de pannen. Maar die, die hadden echt hun avond van hun leven. Ja. En een collega van mij zei aan de hand van... Grof, waarom heb je nou niet gezegd? dat je ging Ik had eigenlijk ook wel willen gaan. Maar ik wist helemaal niet dat het maar vijf euro was. Die was, iemand die was ook nog nooit in de arena geweest. Dus dat was nee. inderdaad... Het was nu je kans om te gaan... Voor een beetje een voordelig bedragje. Ja. Het nou, was vind... wel leuk. Ja, oké, okay. ik vind het en... wel een beetje zo'n hele bekende kliek die dan weer meedoet. En een Bluff dan ook weer meedoet. Bluff was er helemaal niet, man. Was Bluff niet? Nee. Hey, nee. Maar Bluff heeft ook heeft een of andere plaat gemaakt samen met wat andere artiesten? Ja, Best maar wel. die waren er niet, nee. Die waren er niet. Oh, wat nee, lekker. En er was dan, wie was er nog weer? Oh, Jamai die zong een lied met allemaal kleine Japanse kindertjes. Nou, dat is gewoon heel leuk. Ja, nou, en toen leuk. hadden we de eerste helft. Altijd toen goed, hè? Uh, Om dat te doen. Hier ja, je ik, ik denk van, nou, ik doe wat goeds. Ja. En toen uh, zat dus je daar ook van, nou, had je de eerste helft. Maar ja, dan ga ik lopen klieren hè? Want uh, ja, ik ben niet zo'n voetbalfan. Dus dan gaat die wedstrijd beginnen. En uh, ja, nou ja, oké. Okay. Op een gegeven moment denk ik van. Uh, god wat heeft die ene manier eigenlijk een rare neus? Weet je, en dan zit je zo te kijken. En dan gooi je met dingen en, en, zo. En dan ga je ook lopen klieren en lachen. En, uh, en op een gegeven moment denk ik van, nou, uh, wanneer mogen we weg? Weet je? Nou ja, toen was, het, ja oh, <laughs> toen was het pauze. Nou, toen kreeg je nog. Door, gingen ze, de, de, de toppers gingen nog. Uh, uh, schieten op uh, gaten in een doek. En uh, als je dan. Uh, als er de bal er doorheen ging. dan, dan stortte iemand duizend ah, ja. euro. Voor je het goed doel. Viel je niet weg? Nee, maar toe, toe? toen ben ik weggegaan. En uh, ja. Was het was mooi geweest. Ik vond het een rare combinatie ook. Voetballen. Voetbal met Japan. Ja, maar Nederland speelde tegen Japan. Ja, dat snap ik maar. En dat was, maar het is gewoon leuk om mee te maken. als zo'n. Uh, als zo'n stadion dus bijna vol is en dat ja? je inderdaad met z'n allen. Ik echt de weef meedoet, dat vond ik nog wel een hele ervaring dat was hoor. Dat is echt het hoogste punt was van de. Dat geweldig. Uh, ja, ik kan wel iets van. Maar ik stellen. vond het ook weer zo van, oeh, het lijkt wel een tsunami die aankomt rollen. Want dat was wel weer een beetje. Ik, oeh, Wat een vergelijking er weer. Wat een vergelijking allemaal weer. Nou, ik heb op televisie heb ik, uh, wat dingen opgevangen en. Uh, ja, leuk. Heb je het gezien? Ik heb het genoemd. Ik heb gezwaaid naar je. Ja, ik heb, uh, ik heb het opgenomen. Moet alle beelden nog even terugkijken. Beeldje voor beeldje, ga erin. The Kill Sorry in deze periode, maar ja, dan kan je niks doen als een beetje The Kill zei Nieuwe single! Maar dit is een ander rukje van diezelfde CD Future Stars Slowly You can whale, you can swing, you can flail You can run like a broken sail But I'll never give you up If I ever give you up My heart will surely fail Just love Tweede album van The Gridderman, Gridderman 2 en Gridderman 1, die was in 2007 voor het eerst. Dat is namelijk Nick Cave van The Bad Dat tenminste een gedeelte van The Bad Seeds is overgestapt naar The Gridderman. Het is uh, een beetje maffe muziek, dit is nog wel redelijk toegankelijk, maar er staan rukjes op dat je denkt, nou... Wat zit er nu voor een rare helemaal dit zeg. Maar ja goed, dat is leuk van muziek, soms moet je het een beetje ontdekken. Dat je denkt, van, nou, waar ik nu een in ben geraakt in plaats van, oh, alleen maar hits, hits en... Nog eens iets. Precies. Juist. Yes. <laughs> ja, dat je even denkt van, nou, waar gaat het over? Ik wil je automatisch hagen. Toepak blijft te bereiden, 20 minuten over, 8. En de lijn is al oké okay bevonden met, uh, uh, met Hotel Hoogland. Kijk. Je mooi Giet. Ja, want vorige week straks. ging het niet helemaal geweldig. Dat waren ze weer allemaal hier, maar nu, uh, nu gaat het weer helemaal goed. Weet je dat? Uh, in uh, de NASA, de Amerikaanse ja? Ruimtevaartorganisatie, heeft een eerste partij gegevens vrijgegeven van haar missie om de hele hemel in kaart te brengen. En iedereen kan de informatie over miljoenen sterrenstelsels, sterren, asteroïden ja. As, ja? en asteroïen. andere hemellichamen lichamen. <laughs> ja? op internet lichamen, bekijken. Ja. Veel hemel lichamen zijn al eerder opgemerkt, maar er zijn ook nieuwe ontdekkingen, waaronder meer dan 33.000 asteroïden en 20 kometen. En Zo. Ze zijn dus begonnen met het scannen van de sterrenhemel in 2009. Ja? Hierbij werden gewoon al veel meer details vastgelegd dan bij voorgaande missies. En verwacht wordt volgend jaar dat alle gegevens zijn vrijgegeven. Nou, ik geloof nooit dat alle gegevens van de, van de hele hemel nee. en inhoud vrijgeven, want het is oneindig. Nou, dat niet alleen, maar natuurlijk die, de, de, de ontleding van uh, die buitenaardse wezen, dat gaan ze toch niet vrijgeven, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Nee, nog steeds iets, hè, daarbij... Nee, uh, hey, bij wel. dat gaan ze uh, echt ja, niet doen. Ja, precies. Ik, volgens mij, uh, als we dat ooit nog eens wel krijgen, dan, uh, dan word je niet tegelijk blij van. Dan word je helemaal... Dan Doe je echt helemaal... Uh? Ja, okay. Hoe word je dat? Oeh. Nou, zeg, oeh, hou eens op! Ja, hou eens op, ja! <laughs> maar, ja. Um, maar ik vind het, het, vind het wel, wel heel interessant. Nou, je moet echt, als je Google Earth op je computer hebt staan. Dat heeft iedereen tegenwoordig natuurlijk al. Om gewoon even de, de dingen te bekijken van boven. Ook je eigen huis even te bekijken. Moet je even uh, op dat andere icoontje Uitzoomen. klikken. Uitzoomen. Uitzoomen. Dat, uh, dat kan hieruit. ook. Maar Doe je mee. kan ook uh, gewoon uh, omdraaien. En dan kom je dus in de sterren helemaal terecht. En dan kan je echt eindeloos klikken in allerlei sterrenstelsels Dat je denkt, hé, hey, dat was toch een klein stippie. En als je daarin klikt, dan kom je in de uh, stresstelsel terecht. Een het blijft maar klikken. Planeten, planeten, planeten. Maar hoe ver kan dat dan? Want nou, het is ongelooflijk. het, het gaat via een uh, satelliet. Dan wordt het waarschijnlijk dan uh, binnengehaald in een uh, computer. Ja, ik weet niet hoe ze dat uh, doen. Maar uh, hoever, hoeveel satellieten hebben we ook al een satelliet ergens daar uh, op, op, rondom Mars geplaatst? ...dat de, Die van Mars dan naar de aarde gaat en dat we dan nog verder kunnen kijken. Ik weet het niet zo. Ik vind altijd, het he, vind altijd wel heel uh, interessant. Ja, ik vind het ook wel interessant. Echt, Ik heb er een tijdje mee bezig gehouden. Dat je denkt: het is toch iets Mars? ook. Dat, dat, dat zo'n aarde ook gewoon hangt in het luchtledige. Daar dat, dat hangt gewoon iets. En waar zit ja. we aan vast? dan? En ik denk dat het heel goed is dat uh, uh, Doubt Cruise. Dus ook die fotomodel echt niet. Nou, daar zit echt wel wat in hoor. Maar dat is niet leeg daarboven. Die gaat natuurlijk de ruimte in worden geschoten. als het straks uh, commercieel wordt gemaakt. En dan kan zij, zeg maar, in goede bewoording vertellen. dat de aarde gewoon eigenlijk gewoon maar een klein bolletje is. En dat we daar heel zuinig om moeten zijn. Even, even terug. Gaat even zij terug? de ruimte in geschoten? Zij wordt samen met uh, Irika Terpstra. daar moeten we wel wat extra benzine die bij gaat dan. Samen ruimte in. Nou, of ze niet nou samen weet niet dat die in, maar... ene man, die gaat dus binnenkort een half jaar weg, hè? die had het over Kuiper, André ja. Kuiper. Gaat Dienste... ze mee? Ja. Gaat ze mee? Oh. Nee, het, het gaan allemaal los van elkaar. Oh. Nee, André Kuiper wordt echt, die wordt betaald. Maar uh, Kroes niet? Maar Kroes niet. Ah, die heeft nog geld genoeg. Duitse Kroes, die, uh, die wordt gewoon uh, in een commerciële vlucht even uh, in, naar de rand van de ruimte gebracht. Om daar even de gewichtloosheid te ervaren en de aarde even te kunnen zien. En dan wordt ze teruggebracht. En André Kuipers, wordt binnenkort gewoon gelanceerd en die gaat daar weer aan het werk. Een half jaar, hè? Een half jaar. Maar het lijkt me wel gaaf dat je dat mag doen. Zo voor die Duitse koers. Ja. Maar ook wel weer een risico. Want ja, stel je ervoor dat je net buiten die aantrekkingskracht van de aarde bent. Dat je dan wegdrijft. En stel je voor dat je haar nou net niet goed zit. En er zijn foto's van. Ik denk niet dat het haar uitmaakt. Nou, denk ik wel, want dat wordt toch weer, ja nee, want dat is, dat is haar uh, profession hè, ze is een fotomodel en straks dat haar niet goed zit, het wordt toch gewichtloos dat haar gaat toch voor je gezicht hangen. Ja, dat is waar. ik nee, kan het uh, toch net uh, verkeerd uh, uitpakken. Uh, zweven. Zou ze ook gaan vragen, wat voor invloed heeft het op mijn lichaam? Krijg daarna, gaat het boel dan extra strak zitten of gaat het dan toch verslappen want mijn spieren verslappen. ik moet extra tenen weer, ik weet niet of ik het doe. Ik denk dat zij dat gaat antwoorden Het ja, ik er misschien niet goed uit Nee, nee, ik zat uh, ja, nee. Het wordt helemaal uit. niks Nee, ik denk toch dat ze het niet moeten doen Oké, okay, Toepak we daar radio straks wat uh, Regioberichten Regioberichten Eerst een nieuwziening van Daaspop Waar al Daft en nou Daaspop en Duitsland Daas The Game the still call my name as But the fire still burn When did we learn how to play? Learn how to play What did say to wash you away all the shame? Net, uh, Jolande is al druk bezig. Nou, met ja, een, uh, ja, met tekst TV en zo. Met, uh, nou, we hebben natuurlijk een enquête momenteel. Ja. En die u hem thuis ook al gekregen via, via de e-mail. Uh, ik, ik, ik heb hem zelf ingevuld. Ik weet niet of dat wel mocht. Als medewerker van ja, nou, deze de prachtige dat ik, radiostation. Dat heb ik ook gedaan. Moet toch, ja, moeten ze hem niet toesturen, vind ik hoor. Nee, dat is ook. Maar, uh, dames en heren, uh, via www.zfmzandvoort.nl. Als je de, daarop klikt, dan zie je onderaan de pagina, onder de berichten en zo. Dat uh, Zandvoort Meeuwen... Nee, Zandvoort Meeuwen, wat je nou toch? CFM wil graag verbeteren. Hiervoor is uw mening nodig. En we vragen u daarom om mee te doen aan ons kijk- en luisteronderzoek. En dan klik hier om hem in te vullen. Dus als je daarop klikt, dan kan je uh, gewoon even vertellen van welke programma's vind je leuk en heb je nog verbetersuggesties. En uh, ja, we zijn echt uh, altijd in voor uh, wel graag positieve kritiek. Ja. Dat je kan zeggen van, uh, dat je vindt dat, het, uh, dat, dat, dat, dat er veel oude mannen op de zender Dan zeg je van, kunnen we misschien een een beetje verjongen dat klinkt leuker. Ja? ja? Jij begint erover over oude mannen. Ja, ja, jij bent er toch ook een van, maar ik wil, oh, jou, ik wil jou niet kwijt. Ik ja. wil jou niet kwijt. Ja, is het wel dat nog best oude man? Nou, lekker weer. <laughs> uh, hij gaat nog steeds regelmatig. Ja, ik, ik heb er geen last van uh, van oude mannen. Van, van uh. oude mannen Maar Wij gaat hier nog steeds. Hè? Maar goed. Uh, opnieuw, heeft, uh, uh, opnieuw heeft het eerste elftal van SV Zandvoort niet weten te winnen. De zwop. Was zaterdag op eigen kunstgrasveld met 3-1 te sterk voor onze plaatsgenoten. De gastheren hadden na rust een kwartier mooi voetbal genoeg om afstand te nemen van Zand voor de wedstrijd. was in delen. In, te deel, in twee gedeeltes. In de eerste helft, is meestal zo, ontstond er een aardige wedstrijd met een redelijk spellend zandvoort. Dat zeker niet eh, de mindere was van Zwap. De, de bal kon goed in de ploeg gehouden worden. Eh, en, en men was regelmatig voor het doel van Zwap-keeper Erik Slaaf te vinden. Toch kwam de ga gastheren in de 25e minuut op de voorsprong. Eh, nog geen twee minuten later was de stand weer een evenwicht. Nou, je bent me kwijt gaat, hoor. Ja, als... Ja, als... Ik, uh, ik, ik vind heb het best hier knap. De... De... Ik heb niks met voetbal. En toch dat ik dit voorgelezen. Ja, ik zei het... verloren toch? SV Zandvoort. Ja, ze hebben we verloren. Dan moet je niet te lang erin wrijven. Nou, er is een geldbedrag, geldbedrag gestolen bij een inbraak in een restaurant in Zandvoort. Ja? Aan de burgemeester Engelbertstraat afgelopen woensdag. De inbrekers hadden een raampje geforceerd en zich zo toegang verschaft tot de zaak. En de buit bestond uit een onbekend geldbedrag. Maar uh, het verzoek is op mensen die vanaf dinsdagavond iets verdachts hebben gezien. Dat misschien verdacht uh, verband houdt met deze inbraak. Dan kunt u contact opnemen met de politie in Zandvoort via 0900 88 Oké, okay. nou, ik, uh, wat, moest ik nog meer doen? Ik heb, ik heb nog wel een bedrijf. Ja, doe nog maar even dus, dan. Dus uh, dienstdoende politie Mensen hebben afgelopen dinsdagavond, 12 april, wel een verdachte man gezien. Maar dat was niet vanwege die inbraak. Nee? Hij, had, uh, hij, hij mishandelde zijn 43-jarige ex-vriendin. En uh, hij heeft haar fors bedreigd. En de politie moest van alles uit de kast halen om de gewelddadige man aan te kunnen houden. De aanhouding ging gepaard met geweld. En uiteindelijk is er een politiehond ingezet, waarna de man kon worden overgebracht naar een politiebureau waar hij is ingesloten. Okay. Ja, hou dan nou toch eens even lekker op. En de eerste strandhuizen zijn ook alweer op het strand te vinden inmiddels. Dat is leuk. Kijk, dat soort berichten, dat, dat willen we horen. Dat is wel fijn. In plaats van al die uh, geweldarige dingen allemaal, zeg. Bah. Ja. Ik zie je nog een leuk politiebericht. Nou, kom het het nog houdt dan. maar niet op. Yeah. Vorige week uh, uh, van zondag op maandag was er een bewoner van het Witte Veld. En die hoorde allemaal geluiden buiten. Gelukkig is hij gaan kijken. Want toen zag hij een persoon in zijn auto zitten. Op het moment dat de verdachte merkte dat hij gezien was, sloeg hij op de vlucht. En er is niks gestolen uit de auto. Maar ja, de politie wil ook weten of u misschien ook die man was. Of hem hebt zien zitten. En of je dan inderdaad eventjes uh, wil aangeven. Ook weer via 098844. De verdachte is uh, rond de 71 lang. Dat is eigenlijk één. En het was dus blijkbaar wel ah. een man. Nou ja, dat, uh, ja daar houdt het uh, ook weer op. Dat wil ik wel zeggen. Het was Godszomme. een manbreker. Oké. Okay. Nou, leuk. Goed, zo even wat het bericht geven. Nog even tijd voor de Jolande keuze. Ja. En dat is dit keer Shell uh, Crow. A change will do you good. Ja, het is altijd mooi gegeven. Een verandering, dat doet je goed. Soms moet je even links gaan staan, waar je normaal rechts staat. Oké. Okay. Dan krijg je een hele andere visie op het leven. Het kan zo mooi zijn. Ik, ja. ik vind het zo heerlijk dat jij mij nu ook weer uh, precies... Ik zie een artikel en je staat eerst links en nu sta je rechts. Ja? Dat je nu precies denk van ja, dit, dit klopt ook. Want dit is een heel onderzoek geweest over obstakels voor sportieve homo's. Ja, ja. die gaan gelezen zijn ja. op zoek naar homo's in ja. sporten. Drie grote sportbonden zijn een landelijk onderzoek begonnen naar homoseksualiteit binnen teamsporten. Het onderzoek, dat in de eerste week al 700 reacties opriep, richt ja. zich op vermeende homo-onvriendelijke sporten als voetballen, hockey en volleyballen doel is deze tien sporten toegankelijker te maken voor homo en biseksuele mannen. En in die enquête wordt de mening gevraagd van mannelijke homo en biseksuele sporters tussen de 18 en 50 jaar. Daar halen ze dus gewoon over de 50. Nou ja, ze vragen dus uh, eigenlijk, uh, kunnen wij onze luisteraars ook vragen. Je kan dus via de website van de KNVB kun je dus een vragenlijst invullen. Dus als je het doet, eerst hier op het CFM als antwoord over ja? ons. Ja, ja, ja. En daarna ga je naar de KNVB en dan kan je die over homoseksuele sportieve homo's en zo uh, okay. invullen. Maar ja, ik denk ook, ook al ben je hoger, daar kan je nog wel van volleyballen houden. Ja. Ja, maar inderdaad, het is ook alweer zo van... Je hebt toch altijd meer het idee dat ze, dat ze tennissen of zo, hè? Van allebei aan de ene kant van het net. Dat voelen de anderen zich ook weer veiliger. Ja. hoeven er niet samen het te douchen. Het zit er bij jou nog steeds wel een beetje in ook, hè? Ja, nou ja, ik ben nog nooit door een, een, een lesbienne benaderd eigenlijk. Nee. Nou, het is toch wel. Maar ze hebben ook nog nooit gedacht dat ik het was. Het is altijd wel ego-strelend als een man naar je toe komt, van nou... Heb je, heb je even tijd voor mij of zo? Ja, dat vind ik wel strelend. Maar ja, dat is niet mijn gevaar geweest. Maar bij jou? Hey. Heb jij dat wel gehad? Nou, ja, ik heb wel eens toespellingen gehad, ja. Ja, maar je hebt ook uh, een lekker koontje. Ja. Oh. <laughs> <Ja>. Nou, dankjewel. <laughs> uh, toepak heeft de radio even proberen het draadje op te pakken. dat is gelijk. Uh, Want de klut kwijt. Dat is wel heel. Nou, Oké. Okay. Uh, oh, hier, ja, een 28-jarige vader. Dus een... Uh, nou, misschien was hij biseksueel, dat weet ik niet. Uit Haarlem kreeg maandagavond een schrik van zijn leven toen hij merkte dat er in zijn auto was ingebroken. Oh, nou maar ja, dat kan maar maar gebeuren. zijn tien oude maanden baby zat er gelukkig nog in. En hij was al, lag al in bed. Hij lag in bed. <laughs> hij hoorde wat geruis. Hij hoorde denk, wat, wat geruis. Hoor nou? En dan denk je, oh god, het kind zit er nog in. Ging je naar de auto? Oh, je zit hier ook nog? Nou, zal ik je het ook maar even meenemen. Hij hoorde hey. het op de babyfoon. <laughs> Hij hoorde dit. Hij dacht weer zo: Oh, ik even kijken. Oh, de auto. Oh, mijn autoradio. Mijn iPhone ligt er nog in. Ja, die waren ze uitgehaald. Maar die baby zat er nog in. Dat is altijd zo kut. Dat vind ik wel. Ja, maar ik kan me wel eens voorstellen. Als je, als je een kind hebt dat bijvoorbeeld heel slecht slaapt. En dan gaan heel veel ouders gaan dan een stukje rijden. Ja, dat is oplossing. En dan slaapt ja? het gelukkig. Ja. Dat je denkt: van Nou, laat hem maar even zitten. Maar ja, voor je het weet, val je dan thuis in slaap. Want je bent natuurlijk back af. Omdat zo'n kind de hele nacht doorhaalt. Ja. Dat je dan, ja, dat zijn inderdaad wel uh, wat, vreemde wat, dingen. Ja, en is het, is het in, dan ga je ook nog naar de krant om dat te vertellen. Dat je zegt van nou die ze mij nou ingebroken, maar gelukkig hebben ze mijn baby laten zitten. Ja. Dat ga je toch niet vertellen? Dan ben je toch echt. Ja, denk, maar ik denk waarschijnlijk dat hij 1 en 2 gebeld heeft, omdat hij misschien niet naar buiten durfde. En dan laat je wel je kwetsbare kind daar zitten. Ja. En uh, ja, en dat hij dan, uh, dan toen de politie kwam. En uh, dat daar dus misschien wegrennen uh, of zo. En dat ze toen denken van... Wat is dit zeg? Zit die baby erin? Hebben ze daar hebben zij de krant gebeld. Ja, het, het is bizar. Ik zou echt het kind eruit pakken. <laughs> en denken van... Nou, ik ga hier niet over praten gewoon. Maar nee. hij gaat gewoon een keer de politie bellen. <laughs> ik, nou, ja, het is ongelooflijk dat het ook kan, hè? Ja. ja dat kan toch niet? Dan moet er in Nederland, zijn er geen regels voor? Dat er een soort uh, alert komt, zeg maar... Als je baby in auto laat liggen... En dat er dan een alarm afgaat, ja, dat, als, als dat de inspecteur uh, komt. Als je de deur op slot doet, ja? dat, dan, dat, dat dan de druk in de stoelen, dat dat aangeeft van, hé, hey, je kan de auto niet op slot doen en weggaan, motor uit en de deur dicht, uh, want er, er, er zit nog iets zwaars in de auto. Ja, zoiets. Zoiets. Ja, er ja, moet een kleine, kleine moeite zijn om zoiets te bedenken. volgens mij vond ik toch de Jolande Keuze leuker. Ja? Ik vind deze ook weer iets te, iets te druk. Ja, het is te druk allemaal. Een beetje allemaal, wild. Ja. ja, het is allemaal wel weer leuk zeg. Nou, mm. ja, je moet als de kippen bij zijn, want voor week is het programma weer afgelopen. Ja, en morgen is het uh, ja? paas, Palmzondag, hè? Palmzondag. oké. Okay. Ja, dan gaan, we allemaal van, gaan allemaal van die mensen gaan we allemaal van die stokken maken en dan worden die dan uh, ingeleefd in bejaardenhuizen. Die krijgen allemaal van die bejaarden. krijgen we allemaal van die snoepjes en zo. In uh, zo'n paarse ja. kuikentje van brood erbovenop. Dat gewoon hartstikke oud is. Pas op, hè, <laughs> je kan er niet op leunen. Nee, nee, zeker niet. Dat is niet de bedoeling zeker van die stoppen. Zeker niet. Nou ja, het is altijd wel leuk. Ja, um, ik heb hier nog een uh, MAF-bericht. Uh, in de ramen moeten moleculen de energie van infraroodstraling. Die naar binnen uh, komt opslaan De moleculen zitten in een transparante zonnecellen Waarin de elektroon omgezet wordt in stroom Ja, het is een beetje een vaag bericht Maar ja. zoveel, uh, uh, je er komt, er ook, er komt er ook heel veel licht via de ramen binnen ja. En het zou natuurlijk mooi zijn als je die energie, net als zonne-energie, er vast kan houden En nu hebben ze okay. iets bedacht waardoor je dus die moleculen opwarmt En nou ja, dat je daar iets mee doet dus Ja, is, maar je kan, je kan natuurlijk ook in je ramen gewoon in laten maken uh, Van die uh, kanaaltjes, weet je wel, voor energie ja. Als je dat er nou helemaal in laat maken, en je zorgt dat die dan lichtgrijs getint zijn, dus een lichte kleur, dan valt het niet zo op. En je hebt niet zoveel licht op je planten, en ondertussen kan je daarmee inderdaad je verwarmtje aanzetten of zo. Ja. Het nou, zou wel mooi zijn, zeg. Het zou wel jij niet dat zijn. Het is veel beter dan kernenergie, Daar zijn toch? ze heel niet mee bezig om dit te realiseren. Realiseren. In Zuid-Korea heeft een politie een boer gearresteerd, die ervan wordt verdacht dat hij omgerekend zo'n 7 miljoen euro aan contant geld in een veld met knoflook had begraven. Hoeveel? 7 miljoen. Maar nou, het zullen geen euro's... Oh, dat wilde ik nazoeken. Ik wilde weten wat de munteenheid was in uh, Zuid-Korea. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat laten we dan even, uh, noemen we dat, uh, buiten beschouwing. Ja. Maar uh, familieleden van de Boer hebben het geld vergaard met het runnen van een illegale goksite op internet... Maar ik denk van het geld komt er ergens binnen. Maar ja, dinsdag is het geld in beslag genomen. En uh, twee zwagers hadden de boer gevraagd het geld te begraven. En een van hen is gearresteerd, de andere op de vlucht. Maar het lijkt me leuk. Dat je denkt van, nou, hey, er staat knoflook. Weet je wat? Ik, uh, ik schep er uh, twee plantjes uit. dat je denkt van. Er zit allemaal geld onder. Het is een plant. Het wow. is wel een, een plant geldplant. die geld. Een geldplant. Ja. Hij bestaat wel. Wij oh. dachten dat hij niet bestond. Dat is wel heel goed. Ja, het helpt natuurlijk wel. Het is wel slim, een knoflookveld. Want ik denk dat daar weinig uh, dieren op afkomen om dat te eten en zo. Omdat het gewoon best wel sterk ruikt. Maar je doet het toch in een plastic zak. Ja, nee, maar ik bedoel dat uh, als jij gewoon... Uh, uh, wortelveld heb of zo. Dan komen konijnen op van diertjes en zo, die de dat, dieren dat toch misschien stiekem van eten. Ja. En als het knoflook is, dan ben je al vrij verzekerd van dat de, het veld ongemoeid blijft voor dieren die je willen vreten en zo. Ik heb wel eens gehoord dat ze bezig zijn om zeg maar dat plastic uiteindelijk gewoon zeg maar, onderdeel wordt van, van, van, van het menselijk lichaam, van de van, van dieren, van, van, van, van de. Van, van, de van, ja, van alle mensen en dieren. Omdat het een gegeven moment wordt gegeten, het wordt genuttig, het komt gewoon in je lichaam. Dus uiteindelijk uh, wordt het een. Uh, onderdeel van de van, mensheid. Van, ons. van ja. ons. Omdat we het uh, opnemen. Ja. Dus, uh, nou goed, nog ander bericht. Uh, de ijskap van Antarctica. De ijskap. De ijskap. Als de ijskap van Antarctica een meter smelt... dan krijgt Nederland te maken met... Oh, leuk. Dit zijn al, je hebt ook een internetsite waar je kan kijken... hoe het gaat... Uh, gaat zien in de toekomst. Hoe de hè? zeespiegel staat. Ja? Daar gaat uh, de, de zeespiegel hier bij ons... 120 centimeters stegen. Het oh. is uh, voor ons land gunstiger... Als het ijs op Groenland smelt, dan stijgt het niveau van de Noordzee maar 40 centimeter. Dus. Ja, ja, 120 centimeter. Nou ja, wij zitten hier in Zandvoort iets van, hoorde ik, 7-8 meter boven de zeespiegel. Dus dat gaat nog net goed. Ja. Alleen ik denk dan wel dat het toerisme wat lastiger wordt. Oh, dan moeten we wel over... Nou ja, dan moeten we vlonders gaan maken, jongens. Dat is ook wel leuk. En dan heb je ook geen last van het zand dat overal schuurt. Gewoon een hele zandvoort... Vlonders, ik bedoel iedereen, je kan toch bedjes huren. Je hebt ook van die seizoenabonnementen. Voor 70 euro heb je een bedje voor het hele seizoen. Op nou, een heel zandwoord opscheppen en op een, uh, op een uh, vlonder zetten. Op een vlonder en dan ga ja. En, en, en, en ook, dan, ook dan een vlonder en dan een stukje de zee in. Oh ja, dan kunnen die viskarren weer niet langzaam. Ja, dat kunnen we dan wel weer vergeten, die viskarren. Ja. Dan wordt worden weer ouderwets van die mannen met zo'n uh, zo stok over hun schouder en die lopen met van die mannen. Ja. Ja, Uit, uh, ja, nee, dat is het toch ook niet helemaal. Nee. Of we wow. moeten toch de strandtent maar wat hoger zetten op de boulevard, zoals in uh, Scheveningen? Ja, dat is ook een idee. Ja. Nou goed, we, we gaan er eens afwachten. We moeten hem eens even op uh, afwachten. Plaatje wat wij al achter al geruime tijd geleden gedraaid hebben. En nu pas een beetje begint door te breken. Ik vind hem echt zo dit. man! Dampen in pallen! Damp in pallen! Solitude is bliss. Ik zat gisteren even naar uh, MTV, brand New te kijken. Dan krijg je allemaal nieuwe clips krijg je voor je kiezen. Er zat deze plaat in, Solitude is Bliss van Tempa Impala. Wat, wat voor sender komt dat? Wat is dat voor een... Uh, ja, dat is gewoon, uh, als je uh, een digitaal pakket hebt, dan kan je ook uh, MTV, brand New kan je dan oh, ja, krijgen. Dan krijg je allemaal nieuwe clips en zo. Er dus zijn ook vage dingen zitten erbij. Zoals deze videoclip. En daar werd een hond ingewurgd. Oh, ba. En ik had zo eens... Uh. Ik weet het, geen videoclipje uit Nederland vandaan. dan zou de schouder nee, niet, nee, uh, nee, niet nee, door uh, de keuring komen. Nee, maar het is trouwens wel zo dat uh, ZFM Zandvoort, ja? dat hij ook bezig is, of het al heeft, uh, dat wij ja? digitaal gaan ook. Dat je, dat je dus ook ons via een digitaal kanaal zou kunnen gaan ontvangen. Als je me nou zegt. Dus, uh, maar ik neem aan dat er nog wel nadere berichtgeving volgt. Ja, dat, uh, dat zal leuk ja. zijn. Eigen, we werken aan de toekomst van een hypermoderne hyper studiobeweer. Dus ik bedoel, we kunnen gewoon niet achterblijven. Nee, zeker um, niet. Het loopt alweer weer tegen 10 uur. Vijf minuten voor tien straks aan tien uur. Goedemorgen, Zandvoort, Lijf van Natella, Hoogland. En uh, met allerlei gasten en zo. Ga er even heen, ga er even koffie drinken. Landje bij, praten. Precies. Ik heb nog een bericht dat het vrijheidsbeeld... dat op de Amerikaanse postzegel van 44 dollarcent staat afgebeeld, Blijkt niet het echte vrijheidsbeeld te zijn. Maar het beeld dat in de gok zat Las Vegas dus gewoon als miniatuur staat... En uh, ja, dat zegt man, zegt van ja, het is wel een mooie foto hoor. En we houden nog steeds van het ontwerp van de zegel. Maar ja, het bedrijf zelf die dat uh, had geregeld, die, is eigenlijk, uh, ja, die vindt het echt heel erg. Maar ik denk zelf van ja, zo'n groot, zo groot vrijheidsbeeld, omdat het zo klein dat we, volgens mij gaan allerlei gegevens verloren. Dus het is wel slim om dat ja. kleiner te nemen. Die hoogwerker is dan, ja, bedoel, voor het ene beeld is het al vrij prijzig. Ja, hoogwerker. vind ik ook wel En dan precies. moet je in, in, echt met zo'n vliegtuig, een helikopter om, Poezegel. man. Dat is ja. toch nog niet zo belangrijk meer tegenwoordig. De Nederlandse banken nemen nog steeds onverantwoordelijke risico's. Werken met uh, veel geleend geld. Uh, dat de kans op uh, nieuwe bankcrisis veel te groot is. En weer een heet uh, van de Tweede Kamer wil. Dat het kabinet snel actie onderneemt om banken aan banden te leggen. Banken zouden meer, veel meer uh, geld in kas moeten houden. Uh, om de tegenvallers op te vangen. Ze hebben er niks ja. van geleerd ook. Hè? Oh, dat gaat ook met door ook gewoon. Maar ja, goed, daar moet ook gewoon geld verdiend worden bij de banken. En uh, ja, dat geld is er dan niet En dan wordt het weer uitgelinkt. En, uh, en als mensen dat geld dan weer op willen halen, is het weer niet. En dan uh, ja, nee, stort het allemaal weer in. Nou ja, dan moet je maar gewoon zorgen dat je je geld gespreid belegt. Ja. Of dat je ook denkt van nou weet je, ik koop gewoon een mooie nieuwe auto. En is daarop ook. Ik ben echt voor het eerst trouwens afgelopen week opgelicht. Via nee, internet. echt waar? Ja. ja. Dus echt, ik, al jarenlang verkoop ik en koop ik op een marktplaats. En nu eindelijk... Was het eindelijk... Echt, ik heb er op zitten wachten met Smart gewoon. En wat, uh, ik, hoeveel? Voor hoeveel? 60 euro. Oh. Ja. En wat was het dan? Het lullig is, ik weet ook waar hij woont. Want oh. het grappige is... Hij uh, uh, had een 06-nummer en dat 06-nummer bel je dan om te... Nou, te geven, van, nou, ik heb er geld over gemaakt, maar ik krijg nog steeds het product niet. Ja. Dat nummer heeft hij gewoon afgesloten. Althans, oh. dat neemt hij gewoon niet op. Maar toen ben ik gaan googlen op zijn naam. Althans, ik dacht dat het zijn naam was. Dat was zijn naam niet. Kom ik op een oplichtingssite, Kom ik terecht. moment oh. heb ik zijn 06-nummer gegeven. Googled. Okay. En toen kom ik op een andere advertentie met er weer een heel andere naam terecht. Oh. En toen heb ik contact met hem gehad. En wat zei hij? En toen had hij een televisie te kopen. En die televisie, nou die wil ik wel kopen. dacht ik, van, nou ga ik hem ophalen. Maar in Zutphen, voor 60 euro nog helemaal naar Zutphen ja, te rijden. Ja, ja, ja, ja. Dat is nou weer te gek. En ik heb een adres. Zo'n persoonlijk, ja eigenlijk moet ik dat doorspelen aan iemand die daar wel in de buurt woont. Die ook opgelicht is. Ik van, ik kan die even... Zo die hem even gewoon. In elkaar slaan. Nee, dat wil ik niet zeggen. Klein knokloegje? Nou, ik, ik had iets anders in mijn hoofd. Ik dacht. Wat uh, dacht je bijvoorbeeld uh, van dit? Oh, ja, nice en kling. Ja, <laughs> nou, zoiets. Nee, ik weet het niet maar. Het, het, het, het, uh, hij heet Roy Kers. Hij woont Kers. in Zutphen. Roy. Kers. En je houdt er geen Weken kerstgevoel af aan over. Nee. nee precies. Nee. Hebben wij nog tijd voor een laatste bericht? Een laatste bericht. Het Drents archief heeft een oud notitieboekje van een Duitse officier in bezit gekregen... die tijdens de oorlog in Noord-Nederland was gelegerd. En tijdens de aftocht heeft hij dus gewoon uh, beschreven hoe hij zich voelde. En Er uh, staat dus ook hoe de Duitse eenheid van 170 soldaten in april 1945... te vergeefs probeerde een 25 kilometer lange verdedigingslinie bij Hoge Venen stand te houden. Ik wist niet dat het daar ook heel zo was... Maar de allieerden waren niet te stuiten en een eenheid sloeg op de vlucht. En uh, Specht heette die man en die raakte bij bijle gewond. En een onbekende ondergeschikte nam het boekje van hem over. En de laatste zin was, ik was dus niet meer. En daar houden we de aantekeningen op. En, uh, maar het is wel zo, Otto Specht die, uh, is dus in 74 overleden. Maar de archivaris van dat Drentse museum, nou, die zegt, het boekje is echt van grote waarde. Want er is weinig bekend van wat de Duitsers toen deden of dachten. En uh, daarom is zo'n Duits verslag ook wel heel zeldzaam. Dus uh, dat is wel heel apart. Het blijft boeien ook. Hij kwam in 2008 weer boven water en werd geschonken aan het Drents archief. Die heeft dan ook laten vertalen erbij, maar het ligt dan aan origineel. Dus een beetje het idee van het dagboek van Anne Frank, maar dan van de andere kant bekend. Ja, dat is ook wel weer goed. Er is een, was een heel stuk van geloof ik, hè? Ja. Om, om maar ja, je krijgt nu al die films weer natuurlijk. Hè? Want we zitten natuurlijk uh, bijna al, alweer tegen ja, 4, 5, 5 mei 4, 5 aan. Mei, ja. Ja, dus uh, ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze nu laten zien, want... Uh, je hebt echt uh, van die uh, schitterende oorlogfilms, zoals Chine, dus en zo. En, uh, ja, daar heb ik wel een beetje klaar En hoor. die uh, Italiaanse film was ook wel erg mooi: van dat kleine jongetje. Die dacht dus dat het een groot spel was, want zijn ja. vader. Ja. Ja, die He? blijft ook. Er ja, ja. is pas alleen een film geweest dat uh, een jongetje uh, speelde dan met een Joods jongetje in een kamp. En dat was zelf oh, ja. Een Duits jongetje en die wilde dan ook in dat kamp. Want de in dat kamp in was het een truck. pyjama. Ja. ja. Dat is echt. Uh, dat is de ook een heel film. Ja. Maar echt heb je nog ook helemaal gezien? ook. Nee, ik was fragmenten van, maar toen dacht ik, wat, dat kan ik ook niet aan. Nee, nee, het idee nee. ook van. De, en dan zie je pas van, nou, laat ze het zelf ook eens meemaken. Precies. Ha! Zo, dat gevoel. Maar toch wel. Nee, aangrijpend. Ik heb geen verder geen nare gevoelens tegenover Duitsers hoor. Nee. Nee, dat heb ik gehad. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.